1 Uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjetkama. Natuurmonumenten tevreden over de stop op de verkoop van natuurgebied. Grote kans op hartproblemen door genfout in Limburgse families. En meest gematigde presidentskandidaat Iran op winst. Het weer. Bewolking en enkele buien trekken van west naar oost. Daarna schijnt de zon weer. Het waait stevig, vooral aan zee. Het is vanmiddag 16 tot 20 graden. Vanavond valt er in het noorden een bui.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 En uh, uh, ja, ik vind echt dat de staatssecretaris een compliment verdient. Dit, dit was een maatregel die heeft ze zelf niet verzonnen. Die had ze uh, nog uit het, uh, de erfenis van het vorige kabinet meegekregen. Maar ja, ze stond er wel voor. En uh, nou, ze heeft goed geluisterd naar de, ja, de onrust die, die het verkopen van natuur ook opleverde. Ja, onrust. Uh, en, wat, wat, wat waren uw grootste bezwaren? Nou, um, wat ik al zei, we hebben niet behoefte aan minder natuur, maar aan meer. Dus het is een hele aparte beweging om dan natuur in de verkoop te doen. En wat wij merkten in, in de streek, uh, in het geval van, van de verkoop die nu aan de orde is geweest bij Dalen, dat mensen zich grote zorgen maken dat wat ze toch als hun natuur beschouwen in, in de nabije omgeving... dat dat aan iemand, ja wie mag het zijn, gewoon verkocht gaat worden. En dan moet je maar zien wat er gaat gebeuren. Dus er was, uh, als je zegt mensen dichter bij de natuur brengen, dan gebeurde hier het omgekeerde. Nou, dat heeft de staatssecretaris Haafijn aangevoeld. Compliment. Ja, maar het is opgeschort, hè? Ze schrijft dat ze het in de toekomst niet uitsluit. Nee, dat begrijp ik, want we zitten natuurlijk uh, krap in het geld, overal. Uh, maar ze heeft ook aangegeven dat ze alternatieven ziet uh, om dit uh, probleem op te lossen. Dus ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat uh, hiervan uitstel ook afstel komt. Ja, wat, wat vindt u van die alternatieven? Hè? Ze heeft het over ver verkoop van pachtgrond op de Wadden en, en zelfs geld vragen om te parkeren bij natuurgebieden. Nou. Uh, heel precies kan ik daar niet in kijken, want dat gaat over onze collega-organisatie Staatsbosbeheer. Maar in zijn algemeenheid uh, zijn er goede mogelijkheden om met natuur ook geld te verdienen. Uh, natuur is heel veel geld waard voor de samenleving. En uh, ja, wie daarvan profiteert mag ook best een beetje meebetalen. Dus dat vind ik een, uh, op zich een verstandige gedachte. Ja, mogelijkheid. Heeft u zelf ook ideeën die u bij de staatssecretaris kan neerleggen? Nou, we hebben uh, de, de afgelopen... Een uh, paar maanden onder leiding van de staatssecretaris uh, en met de provincies heel uitgebreid gesproken over de vraag hoe vangen we de bezuinigingen, uh, die, inmiddels, die tellen staat inmiddels op 50% bezuinigen op natuur, hoe vangen we dat op? Nou, daar zijn we met z'n allen uh, met creativiteit en uh, botje bij botje leggen aardig uitgekomen. Daarmee zitten we wel aan de limiet overigens van bezuinigen. En voor natuurmonumenten geldt, uh, we zijn een vereniging, we kijken naar onze leden met de vraag: uh, ja, doe nog iets meer voor de natuur. En in combinatie met wat ik al noemde, ook uh, meer, meer een, uh, richting commerciële, uh, uh, commerciële insteek kijken, uh, denk ik dat er uh, ja, veel mogelijkheden zijn. Goed, dank u wel. Theo Wans van Natuurbeheer, van, van Natuurmonumenten. Een genetisch foutje bij een aantal Zuid-Limburgse families... kan leiden tot hartritmestoornissen en plotse hartdood... blijkt uit onderzoek van cardiologen en genetici van Maastricht UMC+. Plus, samenwerkingsverband van het Academisch Ziekenhuis Maastricht... en de Universiteit Maastricht. Cardioloog en onderzoeker Rachel Terbekke, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Terbekke, wat is dat voor een foutje? Het uh, foutje wat wij gevonden hebben is een foutje op een heel specifiek gedeelte van het DNA. Wat een eiwit maakt wat de elektrische stabiliteit van het hart voorziet. Dus als je daar een foutje in ontwikkelt, kan het zo zijn dat je plots klaps ernstige ritmestoornissen, kamerritmestoornissen ook wel genaamd kunt ontwikkelen. En uh, die kunnen dan vervolgens uh, ja, helaas wat leiden dat mensen plotseling aan een hartstilstand komen te overlijden. Ja, Een foutje dus met ernstige gevolgen. Om, ja. om hoeveel mensen gaat het die deze erfelijke afwijking hebben? Nou, tot nog toe hebben we drie verschillende families uh, geïdentificeerd. En van die families blijken uh, 32 mensen de drager te zijn van het foutje. Maar we zijn nog zeker niet klaar. En we hebben het vermoeden, uh, ook via DNA-technisch onderzoek, dat er hogerop, dus enkele generaties geleden, mogelijk wel honderden jaren geleden... een stamvader of moeder is geweest die dit foutje aanvankelijk gemaakt heeft. En ja, generatie op generatie heeft doorgegeven. Dus mogelijkerwijs had het toch nog wel... Uh, ja, honderden, mogelijk duizenden mensen uh, niet geïdentificeerd uh, rondlopen. Duizenden mensen. Is al bekend welke voorouder dat dan is? Uh, we hebben daar wel gedachten over, maar we zoeken eigenlijk nog meer confirmatie. Want u kunt zich voorstellen, als het teruggaat tot in de 16e eeuw... dat daar een hoop onzekerheden aan vasthangen. Dus uh, hoe meer mensen wij nu ontdekken in, uh, van verschillende familieleden... kunnen we deze, deze stamvader of moeder opnieuw bevestigen. Ja, is, er, is er nou iets tegen te doen of blijft dit zich verspreiden? Uh, nou, je kunt het niet genezen, dus je kunt het DNA voorlopig in ieder geval nog niet veranderen. Het is wel zo dat mocht je drager zijn, uh, we adviseren om ja, nauwgezette cardiologische follow-up uh, uh, te laten verrichten. En bij ernstige gevallen, of mensen die al ritmestoornissen hebben laten zien, kan preventief uh, een defibrillator worden geïmpl geïmplanteerd. Oh, ja. Doet u verder ja. nog een, een oproep aan mensen of, of uh, onderzoekt u dit verder zelf? Nou ja, wij roepen mensen wel degelijk op die met name in de familie veel uh, voorkomen hebben van plotse overlijdens. En onverwachte overlijdens op relatief jonge leeftijd. Dat die zich melden bij een cardioloog of bij een huisarts. En dan kan altijd uh, laagdrempelig overlegd worden met, uh, met ons ziekenhuis hoe verder te gaan. Dank u wel mevrouw Tebekke. Heel graag gedaan, dank u wel.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 Het begint er steeds meer op te lijken dat Hassan Rouhani de presidentsverkiezingen van Iran gaat winnen. De meest hervormingsgezinde kandidaat heeft tot nu toe de meeste stemmen. Correspondent Thomas Erbrink in Teheran. Thomas, hoeveel stemmen zijn er nu geteld? Nou, er zijn uh, in totaal iets van, als ik het wel heb, 16 miljoen stemmen geteld. Van de in totaal 38 miljoen. En uh, Rouhani is sterk aan de leiding. Hij heeft uh, 8,4 miljoen stemmen. En degene die ver achter hem komt als tweede, dat is burgemeester Ghalibaf. Die heeft iets van 2,6 miljoen stemmen. Het is heel duidelijk, al vanaf vanochtend vroeg uh, is uh, Rohani aan de leiding. En het is niet uh, zo dat dat gebaseerd is op geruchten of andere dingen. Nee, de machtige staatstelevisie, het, het gereedschap van uh, de mensen die hier achter de schermen de dienst uitmaken, die zegt dat Rohani heeft gewonnen. En dat betekent dat er uh, waarschijnlijk uh, niemand meer uh, nog op terug zal komen en zeggen: oh nee, het zit toch allemaal anders. Wat de Iraniërs wel bang voor waren in het begin. Ja, wat, wat zou het betekenen voor Iran als Rouhani wint? Nou, uh, Rouhani zal ten eerste binnenkans proberen om uh, de teken van, uh, uh van uh, ja, depressie weg te halen over de hoofden van de Iraniërs. Dat, dat zeg ik wat poëtisch, maar uh, Rouhani is daar een stuk recht door zee over. Hij zegt uh, het internet moet, uh, moet uh, vrijgemaakt worden. He, nu kan je sites als Facebook en Gmail bijna niet bezoeken hier, omdat het geblokkeerd wordt. Er moeten meer rechten komen voor vrouwen. Uh, het moet afgelopen zijn met de moraalpolitie op straat die tegen vrouwen zegt dat hun hoofd ook niet goed zit en andere zaken. En ja, natuurlijk betekent het ook um, dat, uh, dat hij op buitenlands gebied um, ook veranderingen wil doorvoeren. Uh, hij hij hij heeft een voormalig nucleair toponderhandelaar uh, heeft in het verleden uh, tijdelijk. Um uh, de verrijking van uranium stopgezet hier in Iran. Iets wat, wat een, volgens de Iraanse leiders een slechte beslissing was. Misschien dat hij zoiets weer zal proberen. Er zit genoeg in het vat, maar de vraag is natuurlijk... hoeveel ruimte gaat hij krijgen straks van opperste leider Khamenei. Ja, Hij is dus in ieder geval heel hervormingsgezind. Dus zijn overwinning zou een enorme verrassing zijn. Is er al feest op straat? Er is nog geen feest op straat eigenlijk. Ik, ik reed net dat tegenaan, het is... Bijzonder stil, veel stiller dan normaal. En dat, wat ik vermoed is dat een heleboel mensen hetzelfde gevoel hebben als de mensen die ik vanochtend sprak: die zeiden van: ja, we kunnen dit gewoon niet geloven. We hadden wel gedacht dat we onze stem konden uitbrengen, maar niet eh, dat degenen die hier achter de schermen de dienst uitmaken. Daar ook mee akkoord zouden gaan. En dat is een proces. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen hoe dat voelt. Als je zo lang in een land woont. Waar allemaal dingen niet mogen. En opeens gebeurt er iets wat je helemaal niet verwacht. Dat kost een tijd voordat je dat beseft. En ik denk dat vanavond, als de officiële uitspraak er is. Dat er dan ja, op veel plaatsen toch een explosie van vreugde zal plaatsvinden. Met toeterende auto's en mensen die met vlaggen zwaaien. Om te vieren eh, dat Iran een veranderd land is. Als straks aan niet aan de macht komt. En dankjewel, Thomas. De bezetters van het Gezi Park in Istanbul lijken niet van plan op te vertrekken. De leiders lieten weten dat de strijd doorgaat. Eerder had de Turkse premier Erdogan de demonstranten in het Gezi Park in Istanbul opgeroepen naar huis terug te keren. Hij zei dat de boodschap van de bezetters duidelijk is. Erdogan beloofde dat de regering zich zal neerleggen bij de uitspraak die de rechtbank doet over de plannen om in het park te gaan bouwen. De AK-partij van premier Erdogan organiseert tegendemonstraties vandaag in Ankara en morgen in Istanbul. Sport. Olympisch kampioene Veronica Campbell-Brown uit Jamaica is betrapt op doping. De sprintster won zeven Olympische medailles op de 100 en 200 meter. Verslaggever Andy Houtkamp vertelt welk verboden middel in haar lichaam is aangetroffen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 De IAF, de Internationale Federatie, is nog niet officieel naar buiten gekomen. Komen van de week, komende week, met een verklaring naar buiten. Uh, we hebben afgelopen week gezien dat uh, andere atleten gepakt zijn... waardoor bijvoorbeeld Rutger Smit er zomaar opeens twee uh, bronzen medailles bij heeft gekregen. Uh, er is veel gaande. Uh, je kunt het bijna vergelijken met het wielrennen. En uh, ja, ik, uh, ik vrees het ergste dat uh, de beerput uh, echt open gaat. Want het lijkt erop dat er weer nieuwe... Uh, testen zijn gevonden waardoor je eh, in de loop der jaren weer terug kunt gaan. En dat dit eh, niet de enige grote vis gaat worden. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Goedemiddag. Er staat een handje voor files op de A7 vanuit Amsterdam... naar de Afzauwdijk staat tussen Purmerend Noord en Horen... zo'n 7 kilometer file. Er zijn daar werkzaamheden. Het geeft veel vertraging. verkeer vanuit Amsterdam naar Friesland... rijdt het beste om via Almere en Lelystad. En op de A9 naar Alkmaar staat bij Aalsmeer 4 kilometer de wegwerk. En op ook de A12 richting Den Haag wegwerkzaamheden... tussen de Meeren en Woerden 4 kilometer. verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan daarom het beste omrijden via Gorkum. En het is nog steeds druk richting de luchtmachtbasis Volkel... vanwege de luchtmachtdagen daar. De N277 vanuit Ravenstein staat tussen het dorp Zeeland... en Odiliapeel 5 vijf kilometer. Nog een keer de hoofdpunt. De staatsbosbeheer hoeft voorlopig geen grond meer te verkopen... om 100 miljoen euro te bezuinigen. Natuurmonumenten is blij. En de meest gematigde Iraanse presidentskandidaat Rouhani... staat op winst. En topsprinster Veronica Campbell-Brown is betrapt op doping.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 Goedemiddag, dit is het programma over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere zaterdagmiddag blikken we met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag bij mij aan tafel Ad oud-KPN-topman, nu mede-eigenaar en directeur van cybersecuritybedrijf Fox IT. En ook bij mij media-ondernemer Ruud Hendricks, ooit oprichter van RTL. En sinds 2010 uh, mede-baas van Startup Bootcamp, een bedrijf dat uh, jonge internetondernemers of startende ondernemers uh, in de internetwereld helpt. Ja. Hartelijk welkom allebei. Als scheepbouwer, zakenblad Harvest, Harvard Business Review... zet u als enige Nederlander in de top 100 van beste CEO's ter wereld. Dat doet wel wat met u, hè? Nou, dat viel erg mee, hoor, wat het met deed. Het oh, okay. het het op zich natuurlijk, die dingen zijn leuk. Maar... Is dat mooi? Ja. ja. ja. Maar het is voor, dat, dat is het dan, hè. Dat is mooi. U leidde KPN tussen 2001 en 2011. En voor die tijd was u algemeen directeur bij uh, TNT, TNT. Iedereen dacht, de scheep, uw bijnaam in de tijd van Schiphol nog... Uh, die gaat na tien jaar KPN lekker met pensioen. Maar dat deed u niet. U, gaat naar, u ging naar het beveiligingsbedrijf Fox IT... waar u ook voor een derde eigenaar bent. U heeft zich ingekocht. Hè? Ja. Het is wel een veel kleiner bedrijf dan, zeker, uh, dan KPN. Zeker, zeker, zeker. Ja. Ja. Ja. Wat doet het bedrijf precies? Um, ja, in, in brede zin internetbeveiliging. En uh, dat komt er dus op neer... dat uh, ja, een aantal voorbeelden daarvan te geven... dat ze dus voor, uh, bedrijf, bij bedrijven zorgen dat... Uh, het personeel weet hoe je veilig moet werken. Dat ze daarnaast dus ook in real-time verkeer beveiligen. Dus bijvoorbeeld het internetbetalingsverkeer in Nederland... van een aantal grote banken beveiligen ze. En als er dus een bedrijf gehackt wordt... dan zijn zij dikwijls als eerste ter plaatse als een soort digitale brandweer... om het bedrijf te helpen om zo snel mogelijk weer uit de problemen te komen. U, u praat er nog over in de derde persoonsvorm... Nou ja, dus vraagt, wat doet het bedrijf? Nou ja, ja, ja, ja. maar u zegt zij. Zij doen dat. Dus het moet zich nog een beetje Nou, Maar ik doe het ook niet echt zelf. Nee, <laughs> nee, nee. Het is het personeel. Hoeveel mensen ja. werken er? 200. Ja. Uh, omzet zo'n 15 miljoen. Ja, vorig jaar, vorig jaar. Um, uh, u zegt wij, wij wij helpen bij het beveiligen van bijvoorbeeld uh, bank, uh, bankverkeer, Internetbetalingsverkeer. Internet, internetbetalingsverkeer. Ja. Um, is dat vergelijkbaar met wat wij als consumenten thuis hebben, uh, Symantec en hoe heet het die, die programmaatjes die je nee, draaien? Nee, uh, dat, uh, dat zijn uh, uh, uh, en, uh, dat zijn virus en dat is het niet. Wat, uh, wat, uh, wat wij doen, we hebben software die ontwikkeld is in, uh, samen met banken, om dus de laten zeggen, verkeerde internetstromen te ontdekken. En dat, die software die haalt daar 99% uit. En dan zitten er nog mensen mee te kijken... die proberen die andere 1% eruit te halen. En als ze dus dan wat zien, dan stellen ze de bank op de hoogte... en zeggen, volgens ons moet je dat even checken. Dat, dat is echt aan de orde van de dag? Ja, zeker, standaard. Dat gaat 24 uur per dag door. Nee, maar ik bedoel dat soort afwijkingen, die 1%. Zeker, zeker, zeker. Ja. zeker. Omdat, ja, er zijn duizenden mensen in de hele wereld... Die hoeven niet meer met een pistool een bankkantoor in te rennen om de bank te beroven. Die gaan achter een computer zitten. <kliek> en die gaan proberen in dat betalingssysteem te komen van een bank anywhere. Hè. Maar Nederland ja. heeft veel meer betalingsverkeer via internet dan andere landen op dit moment. En dus ja, Nederland is, is een doel. Op uw zeventiende had u een motorongeluk. U brak uh, bijna elk bot in uw lijf. Uh, en, en er was voor u een, een carrière voorspeld langs de lopende band, zal ik maar zeggen, in de fabriek. Is, is dat ongeluk eigenlijk bepalend geweest voor het feit dat u dat niet bent gaan doen? Nou, dat is bepalend geweest dat ik op een kantoor ben gewerkt in elk geval. Want daarvoor, ik heb eerst een postje gevaren en toen in een fabriek gewerkt. En toen ik uh, dat ongeluk had gehad en uiteindelijk dus na een hele lange tijd weer het ziekenhuis uitkwam... Uh, was dat in een rolstoel in de hand met uh, op krukken en zo. Dus dan, dan kun je niet, uh, geen fysiek werk doen. Dus toen ben ik uh, noodgedwongen op kantoor terechtgekomen. Ja. En dat uh, is nog meegevallen. Ja, maar u had ook wel uh, de brains om uh, kennelijk iets meer te doen dan... Uh... Ja, kennelijk, ja. ja, ja. Uh, dus daar, daar kom je dan achter uh, als je daar werkt... Dat, uh, dat je bepaalde dingen dus kennelijk goed kan... en dat, uh, dat je snel uh, carrière maakt. En dat je een baas hebt die zich een beetje zorgen om je maakt. Die zegt, Joh, zou je nu ook niet eens naar school moeten... en s'avonds wat gaan leren. En dat, dat heb ik dus gedaan. Hmm. En toen, naderhand, toen was ik drie of 24, toen uh, werkte ik bij uh, Sealand, een rederij in, in Rotterdam. En terwijl ik ook een baas, die zei... Joh, jij kan uh, die dingen zo goed... kun je ook niet ons kantoor gaan opzetten in Londen. En, uh, dus toen uh, ben ik op mijn 24ste voor een lange tijd naar Londen gegaan. Om ja. dat op te zetten. Dus op die manier leer je werkende weg ook veel. Ja. En mijn fysiek is uh, alles in orde gekomen. Nou, nou ja, die, weet je wel, ik, uh, voldoende ik, ik red geval. me. Ja, ja. Ja, ja, waar ik brains zijn bedoelde ik overigens uh, hersenen. Hier ook aan tafel Ruud Hendricks. En begonnen als DJ, en dat ben je nog steeds trouwens. Ik zeg ja. het ongeluk je, maar dat komt omdat we elkaar... Uh, ja, we kennen elkaar goed. Uh, we dat vind ik elkaar. ook prima. Laten we dat zo houden. Nou, deze uithouden. ja, oké. Okay. <laughs> Ik probeer toch u te zeggen, eh, omdat ik dat tegen meneer Scheepbouwer eh, ook nou, mee van RTL Sports 7 gezegd. en het gesprek. Eh, sinds 2010 eh, begeleidt u met het bedrijf Startup Bootcamp, startende ondernemers in de internetsector. Startups, dat zijn dus de beginnende, ja. beginnende ondernemers. Eh, die, die, die groeien vaak heel sterk. Hè? Ja. Eh, jullie doen dat in ruil voor een aandeel in hun bedrijf ja. van 8%. Correct, ja. Dus het bedrijf moet dan ook uiteindelijk wel wat gaan opleveren. Dat is uiteraard de bedoeling. We hebben tot nu toe uh, 70 bedrijven geholpen. We doen het dit jaar weer 70 uh, in vijf landen in Europa. Maar als je ziet dat, uh, ik las toevallig gisteren een bericht... dat 60% van de economische groei in Nederland... komt van bedrijven die vijf jaar geleden nog niet bestonden. Uh, dat tekent wel het potentieel uh, dat er is. En je kunt tegenwoordig mede door het internet... Uh, veel makkelijker een bedrijf beginnen dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden. Ja, hoeveel dat getal overigens zegt over het feit dat de economie als geheel... Bijna niet goed, of helemaal ja. niet goed, krimpt zelfs. Daar komen we straks ook nog wel even ja. over uh, te spreken. Uh, maar zo'n bootcamp, hè? Want dat, zo heet het bedrijf. Daar ja, start een bootcamp, wat, ja. wat gebeurt daar? Nou, wij begeleiden uh, ondernemers ontzettend intensief. Wij hebben een heel streng selectieproces... Uh, waarbij we in eerste instantie kijken naar de ondernemer. Vinden we veel belangrijker dan het idee. Uh, uit 500 uh, aanmeldingen uit de hele wereld, uit... uit uh, Tientallen landen. Selecteren wij er tien. Die krijgen van ons uh, zes maanden gratis uh, kantoorruimte. Hele goedkope woonruimte. Uh, zes maanden gratis juridische en fiscale begeleiding. Maar het belangrijkste is dat we ze toegang geven tot 120 mentoren... die wij beschouwen als de absolute top in hun vakgebied. En die begeleiden ze in 100 dagen van een idee naar een werkend product... Dan zorgen we voor een zaal vol investeerders... in het hoofdkantoor van ABN AMRO, uh, 28 juni... waar overigens uh, de Majesteit koningin uh, Maxima ook uh, komt. Waar ze zich allemaal zeven minuten mogen presenteren. En daarna helpen we ze om financiering op te halen. En de tien bedrijven die wij vorig jaar in Amsterdam zijn begonnen... die zijn nu gezamenlijk 18 miljoen waard. Er werken inmiddels bijna 140 mensen. En ze dus bestaan alle tien kant. nog. Ja. Ja, ja, ja, dat is ook dat wel belangrijk. Wel wonder, want ja. je kunt zeggen 60 van de groei... komt bij, bij jonge bedrijven vandaan. Maar ja. heel veel jonge bedrijven gaan ook juist op de fles. Correct. En dat komt overigens... Heel Heel vaak omdat de oprichters onderling ruzie krijgen. Mm. Dus wij hebben ook pre-mediators. Wij dwingen onze uh, managementteams elke maand te gaan zitten... en elk, elke irritatie onmiddellijk uit te praten. En dat begeleiden we ook. En je zegt ook, uh, we letten uh, meer op de ondernemer dan op het plan. Waarom? Ja, omdat een heel goed plan met een slechte ondernemer... over het algemeen niet tot een goed bedrijf leidt. Maar, leid, maar een hele goede ondernemer met een wat zwakker plan... kan daar toch nog iets heel moois van maken. En ja, wij hebben heel vaak dat mensen bij ons komen... die denken dat ze een uniek idee hebben. Nou, wij zien zo'n 10.000 ideeën per jaar. Er zit zelden of nooit een uniek idee bij. Alles en we vinden het eigenlijk gedaan. ook niet zo belangrijk. Als je kijkt, weet je, uh, Yahoo, like was, Iels in Nederland bestonden al jaren. Mm. door mannen van Google kwamen, zagen en overwonnen. Ja, wat zegt dat dan? Nou, dat betekent dus dat je hoeft niet zozeer origineel te zijn... en je hoeft niet zozeer de eerste te zijn. Je moet natuurlijk wel zorgen dat de markt niet helemaal vol zit... maar je moet gewoon de beste zijn. En daar helpen we ze bij. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, toch, die, die, die gasten van Google hebben een start-up-bootcamp niet gehad... Ook niet nodig had. Nou, die, zijn, die hebben natuurlijk investeerders binnengehaald. En die hebben uh, zich wel degelijk heel erg goed laten begeleiden. Eric Smit, die he, is uiteindelijk een aantal jaren CEO is geworden van, van Google. Omdat de mannen zichzelf te onervaren vonden om dat te doen. Die heeft die rol wel degelijk vervuld. Ik geloof heel erg in mentorschap. Ja. Gelooft u daar ook in, uh, meneer Scheepenhouwer? Zeker, zeker. Ik, uh, ik help zelf ook wel eens mensen, maar ik heb dan... Uh... Wel eens een paar van die investeerders gesproken. die dus vroeg in Google zaten. en in, uh, en in uh, eBay en in Microsoft. Eén daarvan is Tom Perkins. En uh, ja, die, uh, dat, uh, dat zijn mensen die letten inderdaad meer op de mannetjes. dan uh, op de plannen. Ja. En uh, ja, die, die, het is natuurlijk ook, laat we zeggen, ontzettend interessant. als je daar enig gevoel voor hebt om daar eens dus vroeg in te stappen. En daar uh, is dus voor die mensen ook veel geld uitgekomen. Dat blijven ze doen. Maar ja, goed, waarschijnlijk uh, lukken er van de tien uh, niet zo heel veel. Maar als er maar af en nee. toe eens eentje tussen zit... is dat van niet me, zo waar, erg. Waar, waar, Waarom stappen die investeerders daarin? Nou, Kijk, uh, wij profiteren heel erg van het feit dat het niet zo goed gaat met de economie. Als je je geld op de bank zet, krijg je nauwelijks rente. De beurs is een soort yo-yo die afhankelijk van het wereldnieuws alle kanten op kan. En het aardige is dat als je bij ons je geld investeert, of in ieder geval in de bedrijven die wij begeleiden, uh, dat je daar zelf heel erg bij betrokken bent. Uh, zoals meneer Scheepbauer uh, ook in, in Fox IT is gestapt en daar ook zelf heel erg actief is. Nou, dat, uh, dat kunnen die investeerders bij ons ook. Ja. En, de, en dan moet natuurlijk uiteindelijk inderdaad gewoon een more return on investment uitkomen. Nou ja, maar goed, goed dat gebruiken. is het grappige. Want, uh, jij mag jij ja, zeggen. We, uh, een beetje raar dat tegen ja. zo'n CEO uh, met zo'n geschiedenis te mogen zeggen. Maar uh, uh, je hebt, Ad Scheepbouwer ook uh, wel eens gezegd: ik investeer alleen in bedrijven waar ik verstand van heb. Ja. Uh, dat heb ik overigens zelf ook gedaan. Ik heb onder andere uh, aandelen Energy Radio in, in Parijs gekocht. Dat heb ik, hey, daar heb ik verstand van ja. van, radio. Nou, je raadt het al, die aandelen gingen omlaag. Ja. En een investeerder zal toch ook op die manier denken... ja, ik snap ergens in, maar, uh, ja, maar die kijk, mee, rekenen uh, die mensen er echt op dat ze het geld terugkrijgen? Ja, neem ik aan van wel. Maar ik, ik probeer te investeren in dingen waarvan ik denk, die, die, die begrijp ik. Of die zou ik, als ik mijn beste voor doe, goed kunnen begrijpen. En, uh, en dan het liefste uh, heb ik het nog dat ik er zelf ook iets in kan doen. Dat ik denk, nou, dan kan ik een beetje helpen om die onderneming uh, wat sneller van de, de grond te tillen. En ja, al, die, uh, al die andere ondernemingen doe ik eigenlijk niet. Omdat als ik alleen maar dood geld erin stop en uh, verder geen betrokkenheid... Ja, dan kan ik net zo goed aan de bedrijven aan de beurs gaan analyseren en, en daarin investeren. En dat vind ik vreselijk saai, dus dat doe ik niet. Nee. nee. nee. Nou ja, uh, uh, hoe, hoe je, je hebt ingewerkt in, uh, in die IT-wereld... daar komen we straks ook nog uitgebreid over te spreken. Ik stel voor dat we eerst even terugblikken op de week. Weekoverzicht, weekoverzicht. Het was de week van de voorspellingen en opnieuw zijn de verwachtingen somberder dan eerst. Het Centraal Planbureau verwacht een begrotingstekort van 3,7%. Nederlandse Bank verwacht 3,9% en waarschuwt voor extra lastenverzwaringen. Omdat je daar consumenten vrij hard mee raakt. En de consumptie in Nederland is sinds 2000 niet gestegen. Dus er is nogmaals er is een grens aan wat je de consumenten nog aan lastenverzwaringen kunt opleggen. Maar dat er extra bezuinigd moet worden, dat is duidelijk volgens de Europese Mister 3% Olly Reen. VNO-NCW-voorman Wintjes heeft nog wel een verzoeknummer. Ik vraag me af of het niet verstandig is een goed gesprek te gaan voeren met Brussel, met meneer Reen. En op die hervormingen te wijzen. En dan te kijken of het toch mogelijk is om iets geleidelijker terug te gaan naar de 3%. Ja, overigens uh, lijkt dat geluid toch wel doordrongen in Brussel. De lastenverzwaringen overigens komen er wel. Tijdens een kinderpersconferentie van het Jeugdjournaal... werd van premier Rutte ook een voorspelling verwacht. Want wanneer is de crisis nou eens voorbij? Ik durf dat niet precies te voorspellen wanneer dat is. Er zijn hele deskundige bureaus die daar voorspellingen voor doen. Maar ja, we komen uit de crisis. En we komen er ook wat mij betreft sterker uit. Hij heeft natuurlijk wel makkelijk praten met zo'n salaris. Ik verdien eerlijk gezegd een heel goed salaris. Dus daar ben ik heel blij mee iedere maand. Dus ik hoef zelf niet te bezuinigen. Maar ik realiseer me dat dat niet geldt voor heel veel andere mensen. Het CBS doet niet aan voorspellingen, maar blik terug. Het slechte nieuws, de Nederlandse export krimpt. Het goede nieuws, een omzetstijging bij de supermarkten. Boodschappen doen in de supermarkt betekent toch ja, eten, proeven, voelen. Eh, toch een stuk emotie. Stuk in en dan Erik Hageman, de financiële topman van KPN. Hij verwacht een overnamegolf in de telecomsector. Analist Jos Versteeg van Theodor Giedersen zegt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Veel overheden zijn toch echt als de dood dat er inderdaad te grote marktmacht komt. In Nederland is bijvoorbeeld al op de mobiele markt een nieuwe vierde speler gekomen: Tele2. Al die ophef over de brievenbusfirma's onlangs. Helemaal niet nodig. Om te beginnen zijn we helemaal geen belastingparadijs, zegt Wekers, onze staatssecretaris van Financiën. Ik zou de term belastingparadijs niet in de mond willen nemen. Wij kiezen er niet voor om een multinational minder te laten betalen dan de bakker op de hoek. Voor iedereen geldt hetzelfde tarief. En blijkt uit een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek, inmiddels een omstreden rapport. Die brievenbusfirma's leveren ons juist geld op. En dus gaat Wekers de brievenbusfirma's echt niet het land uitzetten. Dat zal ik me niet kunnen permitteren, simpelweg vanwege het feit... dat dit toch ook uh, behoorlijk wat belastinginkomsten met zich meebrengt. En dat het daarnaast ook nog zorgt voor een behoorlijk stukje werkgelegenheid. Uh, we zitten in een economisch buitengewoon lastige tijd. En ik kan die banen niet missen. En uh, ik kan de belastinginkomsten niet missen. En dan tot slot. Bye bye. Ja, we houden veel van onze vaders, maar we geven steeds minder geld aan ze uit. Nooit eerder vierden zo weinig gezinnen. Vaderdag blijkt dat onderzoek een triest dieptepunt. Maar het is nog niet te laat om uw kinderen op pad te sturen om de economie te stimuleren. Weekoverzicht, weekoverzicht. Centraal Planbureau is dus met nieuwe verwachting gekomen. Dit jaar eh, krimp, dit jaar, volgend jaar eh, lichte groei... en de werkloosheid stijgt eh, in een tempo dat aan de jaren tachtig doet denken. Tot de overmaat van ramp blijkt dus de export ook nog te krimpen. De grote vraag is nu hoe hard eh, wordt er bezuinigd... en hoeveel worden de lasten verzwaard? Gisteren heeft de premier daar iets over gezegd. Eh, ik vind het wel aardig om even de parallel te trekken met het bedrijfsleven. He, je moet... Eh, nou goed, dat is een opvatting. Uh, maar uh, ik denk altijd, volgens mij moet je een land niet vergelijken met een bedrijf. Tenminste, dat gaat op een aantal punten mank. Maar op een aantal punten is er ook een overeenkomst. Uh, bezuinigen kun je in een, in een uh, economie doen, maar ook in een bedrijf. U heeft dat gedaan bij KPN toen u binnenkwam. Hè? Ja. ja. Nou, ja, de, de, de, de tering naar de neering zetten, dat geldt ook wel voor een land, hoor. En die bezuinigingen. Kijk, de, ik, ik snap niet helemaal waarom die discussie zo gevoerd wordt als die gevoerd wordt. Ook niet door uh, de politici. Als je dus naar de bedragen kijkt die de overheid uitgeeft ieder jaar... dan is dat ieder jaar meer. Als we praten over bezuinigingen, dan is het dus minder meer. Dus als je een Parij zou zetten de laatste tien jaar... wat de overheid uitgeeft, dan is dat 500 miljard. En dan komt er ieder jaar een paar miljard bij. Kijk, echt bezuinigen zou zijn als je een keer minder uitgeeft... dan het jaar ervoor. We maar we, niet. We, begroten, we begroten van 500 miljard naar 520... En dan vervolgens uh, moet het 515 worden. En dan zeggen we bezuinigen 15 miljard. Jaar. Ja. Maar dat is natuurlijk een ander soort bezuinigen dan een gemiddeld gezin of bedrijf doet. Dus, dus die, die discussie wordt wat mij betreft ook eerlijk gezegd. Het is, is veel, veel te hitsig gevoerd. Te hit, te, te, uh, want u vindt het normaal dat er juist. Ik kan wel zeggen dat je in, in slechte tijden wat minder meer uitgeeft. Lijkt me nou minder een stuk minder erg dan wanneer je dus echt reëel. Geen, uh, geen 500 uitgeeft, maar 94. Ja, echt, echt geld eraf. Ja, dus ja. dan bent u het niet eens met wat uh, uw, uw voorzitter Van Rompuy zegt. Die zegt: Nou, die we zijn geen fundamentalisten in Brussel. Uh, die 3% is echt niet heilig. Het gaat om de richting die een land kiest. Ja, ja maar daarbij is dan weer bepalend de hervormingen. Ja. En je ziet dus dat in elke discussie die er is, en, en als die dingen in de Kamer komen, in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Eerste Kamer, dat alles wat hervormingen is, sneuvelt weer voor de helft. Ja, dus, uh, dus, dus dan komt er weer een sociaal akkoord die alles weer op zijn kop zet, dus uh, we geven minder meer uit en we, eigenlijk voeren we geen hervormingen door punt. En de, de overheid verlegt heel veel van de moeilijke pijndossiers van de centrale overheid naar de gemeente. En die zitten nu zich radeloos achter te vragen. Moeten wij nou die moeilijke boodschap brengen? Uh, ja. ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Maar, maar bedoel, daar, daar staan we. En dat vind je niet eerlijk, dat het nu bij de gemeente... Ja eerder? hoor, dat vind ik heel goed. Alleen je moet de punten waar het om gaat wel duidelijk benoemen. Hè? Dus we bezuinigen niet, we hervormen nauwelijks... en de gemeente moet er dus zorgen dat een aantal van die... Uh, vooral in, in de sociale werksfeer en zo, dat die dingen beter op orde komen. Ja, U bent daar heel streng in, hè? of ik zeg weer u, maar goed... dat, dat blijft een beetje door elkaar gooien deze uitzending. Uh, uh, uh, de kritiek is dan ook wel eens geweest... u, u bent geen mensenmens als manager je stond dan te ver van het personeel af... dan is het natuurlijk ook uh, misschien makkelijker... als je zo'n karakter hebt of je zo opstelt... om dat soort harde boodschappen uh, te brengen. Uh, ondertussen is het natuurlijk in de economie wel hard gelach... als je nu, juist nu, gaat bezuinigen en echt gaat bezuinigen zoals u voorstelt. Ja, nou, ik zeg niet dat ze echt moeten bezuinigen... alleen ze moeten het verhaal vertellen zoals het is... He, dus we, we zijn niet aan het bezuinigen, we geven minder meer uit. Dat is een ja. ander verhaal dan, we hakken er hard in. Ja. En ja, kijk... Uh, of je, je zeggen, hoe je daarin uh, staat, dat uh, is voor iedereen verschillend. Maar ik heb bij iedere reorganisatie. heb ik me altijd uh, behoorlijk wat tijd gestopt in. te kijken hoe het personeel daarin zat. Uh, ook met veel gesproken met mensen die eventueel ontslagen werden. En dat, ja. zijn, uh, dat zijn hele lastige gesprekken, want dan kom je dus niet. dan ontsla je niet duizend man. Je ontslaat meneer Jansen, die ja. ook een gezin heeft en ja. een hypotheek heeft. en die dus dromen heeft. en die dan allemaal niet doorgaan. Nou, uh, verder kun je dus als je 50.000 man hebt. niet met iedereen praten. En dat geldt ook voor meneer Rutte. Die heeft 16 miljoen Nederlanders. En hij zal er best eens een paar spreken, maar niet alle 16 miljoen. Dus je moet toch de maatregelen nemen die dus goed zijn voor het land. En er is inmiddels ja, dan is een aantal keren vastgesteld dat wij te veel uitgeven. Dus je zal de tering naar de nering moeten zetten als we... Zoveel inkomsten hebben, zou je moeten proberen. dat je uitgaven daar niet al te veel overheen schieten. Ja. Want op den duur moet dat toch een keer gebeuren. Ja, zoals we net bij Kamerbreed zeiden, ook op deze zender. Uh, als je de tering niet naar de nering zet. dan gaat je nering naar de tering. Ja, ja precies. Wel, ja, ja, nee, maar dat is. Dat is de, iedereen die een huishouden heeft, die weet dat. Ja. Dus waarom dat we daar op landsniveau. zo spastisch over doen, begrijp ik. Niet. Nou, Ruud, Ruud Hendricks, valt jou op dat uh, er eigenlijk ook helemaal geen onderscheid meer wordt gemaakt. tussen overheidsinvesteringen, die structureel goed kunnen zijn voor, voor een economie ja. en de overheidsconsumptie, die ja. in feite ja ambtenaren, geld dat, dat wordt, wordt vers, ver uitgegeven en, en niet tot een structureel resultaat ja, leidt. Ja, Dat is ook zo natuurlijk, maar we zitten natuurlijk met een aantal problemen, ten eerste, kijk, als je zelf als gezin uh, van een bepaald salarenzond moet komen, je ziet dat je dat niet redt, dan ga je daar wat aan doen. En wij hebben natuurlijk met z'n allen jarenlang die hypotheek aftrek maar laten, laten liggen, hè, omdat het politiek te gevoelig was, en nu, uh, moet, nu daar eindelijk wat gebeurd is, nu moeten we daardoor uh, een stuk vertrouwen Missen en daardoor gaan mensen weer geen geld uitgeven. Dus we zitten in een soort neerwaartse uh, spiraal. Maar het is ook een stukje communicatie, uh, denk ik. Ik denk dat uh, net een boek geschreven, het heet I'm Hungry, dat, hè, voor beginnende ondernemers. En wij leren die beginnende ondernemers dat ze hun cijfers moeten kennen. Dat ze moeten weten elke dag: hè, wat geef ik uit en wat kan ik nog uitgeven Op hoe lang laat ik het je? nog? En ik denk dat uh, de overheid eigenlijk. Um, die enorme uh, uh, omvang van die, van die begroting, die 500 miljard... zou moeten vertalen naar uh, een bedrag per Nederlander... en wat we dan bijvoorbeeld uitgeven aan zorg. Dan wordt het veel uh, tastbaarder, denk ik, voor heel veel mensen. De afstand tussen overheid en burger is ja. wat dat betreft veel te groot. Je kunt je ook afvragen trouwens, wat zo'n voorspelling waard is. Want uh, er wordt uitgegaan nog van economische groei volgend jaar. Waar, waar, waar baseren ze dat eigenlijk op, als scheepbouwer? Ja. Econometrie modellen, hè, dus die... Uh, Jawel, maar je hoort van alle kanten ja, dat, ja, maar dat de export... Volgens mij, kijk, het CPB en zo, dat zijn dat is een gerenommeerd instituut. Die kunnen, die kunnen redelijk uh, dit soort dingen voorspellen. Maar ja, die 1 Kijk, je zit er zo 1 procent naast. Ja. of twee, de dus, foutmarge is groter dan de groei. Maar we uh, zeggen, we hebben geen betere voorspelling. Dus daar moeten we even van uitgaan. En het CPB is volgens mij geen politiek gedreven instituut. Dus die leveren het beste op wat zij nu kunnen bedenken. Ja. Waar, waar, waar, waar ga jij vanuit voor volgend jaar? Ik, ja, ik ga niet uit van een 1% of min 1%. Ik ga ervan uit dat we nog jaren in een kwakkeleconomie zitten. Nee, Waarom? We, we, we, omdat we dus niet structureel dingen doen om het aan te pakken. Dus dan blijf je jaren doormodderen. Dus Ik denk dat we heel veel jaren krijgen van min 1, plus 1, plus een half, min een half. Wat Japan we... ook, ook, ook decennia ja, heeft ik weet niet of je dat met Japan kan vergelijken. Daarom weet ik te weinig van Japan. Maar oh. het is... Uh, uh, het zal nog jaren door uh, modderen zijn. Ik geloof helemaal niet in die, uh, in die 1% groei volgend jaar. Ik denk dat heel veel ondernemers als geen ander kunnen aanvoelen hoe de economie er werkelijk voor staat. En ik moet dan altijd denken aan 2008 toen ik meen Wouter Bos en uh, Jan-Peter Balken en de zijde van de Nederlandse economie staat er geweldig voor. En, en elke kleine ondernemer al, al voelde aan zijn water en gewoon aan zijn cijfers zag dat het mis zou gaan. Ik ben een geboren optimist... maar ik moet nog maar zien dat, uh, dat die 1% volgend jaar gehaald wordt. Maar wat, wat moet dat betekenen voor ondernemingen? We, uh, gaan we bijvoorbeeld in de telecomsector overnames zien, faillissement? Nou, nou, ik, ik denk dat in de telecomsector uh, er zeker overnames uh, plaats gaan vinden. En, en, KPN is denk ik een enorme overnamekandidaat. Zeker met de huidige lage koers. Um, en maar in andere sectoren ook. Maar je ziet, en dat vind ik dan wel weer fascinerend van deze tijd... dat enorme uh, bedrijven uh, ja, door hele kleine spelers kunnen worden weggevaagd. Een mooi voorbeeld uh, de afgelopen week... Dat Waze, W-A-Z-E, is een elis bedrijf dat navigatiesystemen hè, navigatiesysteem, is uh, voor 1,3 miljard door Google wordt overgenomen. Dat is meer dan de beurswaarde van TomTom. Tom. En TomTom, uh, Tom, waarvan wij toch een aantal jaren geleden echt met z'n allen in Nederland dachten van dat is het helemaal. Ja, dat, ja dat, maar dat was misschien ook misplaatst chauvinisme. Dat wordt nu alweer ingehaald, ja. En Waze is gratis hè, en TomTom, Tom, daar moet je voor betalen. Als scheepbouwer eens met die overname golf en het misschien wel te logo. Er zijn tots. geen wezenlijke drivers of drivers voor uh, overnames in de telecomsector. Het is niet zo dat je enorme productiviteitswinst of omzetwinst haalt. Dus het, het moet er nee. dan puur zitten in de prijs. Nou, het prijs van aandeel KPN is op dit moment erg laag. Lager dan zijn soortgenoten. Dus ja, dat zou best kunnen. Uh, dus een bedrijf wat. Uh, denk een jaar geleden, of hoe lang is het geleden? Werd nog overgenomen werd voor 8 euro uh, door de Mexicanen. Ja, dat is ja. nu 1,50 of zo. Maar ja, de economie dus, heeft er niks aan, hè, aan, dat soort overnames. Dat, dat zegt, zegt jij? eigenlijk. Nee, nee, maar ook, laten nou, zeggen, die bedrijven zelf niet. Als, als nou, nee. weet ik het, Deutsche Telekom KPN koopt. Ja. Ja, de, de, de, de synergieën of voordelen zijn daarvoor. Niet heel geweldig groot. Beetje een spel van CEO's. Ja, ik, ik denk dat in een wereld waarin Vodafone wereldwijd uh, opereert, uh, Deutsche Telekom en dergelijke, kleine spelers, KPN, uiteindelijk gewoon altijd ongunstiger inkoopt. En, en, en het af gaat leggen tegen grote concurrenten. Want ik denk dat we echt naar een steeds meer een global economy gaan. En een, een nationale speler heeft het dan per definitie moeilijk, denk ik. Het is acht over half twee op Radio 1 bij de Tros. We gaan naar de column die is vandaag van Peter Paul de Vries... oprichter van de investeringsmaatschappij Value Aid... en oud natuurlijk van de Vereniging van Effectenbezitters. Afgelopen week liep ik met mijn achtjarige dochter door een winkelstraat. Een winkelstraat waar drie winkels opheffingsuitverkoop hadden. Niet verrassend als je weet dat Free Record Shop failliet is... en dat de modeketen Stepping Out en Apple Reseller iCenter... socials hebben aangevraagd. En dat allemaal in één maand tijd... Waarom stoppen al die winkels? Vroeg mijn dochter. Ik aarzelde. Tja, het is crisis. En door de crisis hebben mensen minder geld. En daardoor kopen ze minder. En dan wordt de crisis erger. Ze werd er niet vrolijk van. En natuurlijk omdat steeds meer mensen via internet kopen. Ik probeerde me te verplaatsen in retailers en de kleine winkeliers. Die tegen beter weten in hopen op een opleving. En die een antwoord moeten vinden op structureel minder winkelbezoek. Wie moet hen helpen? Dacht ik. Misschien de minister van Economische Zaken. Maar wie is dat ook alweer? We liepen verder en opeens zag ik dat we vlak achter Mark Rutte liepen. U weet wel, de man die aan een ratelband het enthousiasme in de economie wil gillen. Mark koopt toch een auto Rutte. Ha, Mark. Ha, Peter Paul. Ben je lekker aan het shoppen, Mark? Ja, zei de minister-president breed lachend. Ik heb een rustig weekje. Bilderberg-hotelletje, kinderpersconferentie en natuurlijk shoppen... om de economie te ondersteunen. Bij de kinderpersconferentie had Mark nog laten weten... zelf niet te we bezuinigen. We besloten hem te volgen. Hij liep langs de juwelier, maar hij ging niet naar binnen om een ring te kopen voor zijn vrouw. Tja, hij heeft geen vrouw. Toen langs de intertoys, maar hij heeft geen kinderen. Een feestartikelenwinkel, maar hij heeft al een brede, onuitwisbare grijns van zichzelf. Een auto-onderdelenwinkel, maar Mark heeft een auto van de zaak. Gelukkig liep hij nog een boekhandel binnen. Lachend kwam hij naar buiten met het boek 25 tinten grijs. In de aanbieding, voor de helft van de prijs. Ja, het waren toch 50 tinten of niet? Nou ja, hoe dan ook. Uh, werd even op de man gespeeld door Peter Paul de Vries, Ruud ja. Hendricks. Die ja. punt. Ja, goed, goed punt, absoluut. Maar ja. overigens, die, die leegstaande winkelstraat, weet je. Ik denk dat er nog allerlei kansen liggen... ook voor uh, mensen die nu nog in de retail uh, zitten. Ik denk dat het internet nog maar in de kinderschoenen staat. Uh, McKinsey heeft vorige week laten weten dat ze verwachten dat er in 2025, dus nog maar twaalf jaar van ons verwijderd... 3 miljard nieuwe gebruikers zijn van het internet... die nu nog niet online zijn, voor een groot deel mobiel. Google bestond 14 jaar geleden niet. Dus wat let je als je ziet dat het in jouw business moeilijk is... om gewoon iets nieuws te beginnen. Maar op internet? Ja, ik, ja ik zou, wij investeren alleen maar in zaken die internetgerelateerd zijn. Ja. ja zegt uh, Ruud Hendricks, uh, journalist en uh, oprichter van start-up Bootcamp... aan uh, de wieg van veel uh, IT-ondernemingen. Ook uit IT, Fox IT, bedrijf, Oud-KPN-topman, Ad uh, hier ook... Ja, nog een reactie op uh, de column? Ja, het is natuurlijk waar dat je in, in winkelstraten, vooral dus winkelstraten die niet uh, laten zeggen, van de eerste orde zijn, hè, dus geen PC-hoofdachtige straten, dan zie je dus in al die tweede rangs winkelstraten, zie je heel veel leegstand. En dat, dat is een mistroostig gezicht en dat wordt alleen maar erger en dat wordt ja, gedreven door twee dingen: de recessie en het, uh, en het online kopen. En veel van die winkeliers en winkelketens durven dus niet door de zure appel heen te bijten. En te zeggen, ja, ik heb nu 100 winkels, uh, daarvan moet ik er waarschijnlijk uh, 75 dicht doen. En die 25 moet ik overhouden en ik moet zorgen dat ik een, een online platform krijg... waar mijn klanten dus uh, makkelijk kunnen kopen. Ja. En uh, dus uh, de, de mensen, kijk, uh, er wordt veel gesproken over bricks en clicks. En het is altijd alleen maar de mensen van de bricks die je daarover hoort praten. Want de mensen van de clicks, die hoeven die bricks niet. Dus als je die bricks hebt, dan moet je dus goed gaan nadenken... Bricks, dat zijn bakstenen. Ja, ja. ja dan moet je dus goed gaan nadenken... Hoe uh, ziet de, de, mijn markt er nou over een paar jaar uit? En waarschijnlijk kom je dat tot de ontdekking... dat je dus veel minder winkels nodig hebt. En dat je dus moet zorgen dat je een superieur online ja. platform krijgt. Maar toch, hè, um, in hoeverre... Kijk, wat is crisis. En mensen geven dus nou ja, steeds minder uit. Er is ook nog een periode geweest... dat mensen het spaargeld aan het opmaken was. Maar goed, laten we even gaan. Mensen geven niet meer geld uit... in elk geval. Zoekt de koopjes. Kom je inderdaad op internet uh, vaak terecht. Um, maar in hoeverre zit daar dan nog groei in? En kan bijvoorbeeld uit die start-ups... echt een wezenlijke bijdragen voor economische groei komen. Nou, ik denk dat dat absoluut het geval is. Dat is uh, waar we deze uitzending mee begonnen. Mm -hmm. 60 van uh, de, de groei die er nu is... komt van bedrijven die er vijf jaar geleden niet waren. Maar wat verkopen die dan? Wat wij kennelijk of wat bedrijven nodig hebben? Waarin, uh... Nou, software-gerelateerde zaken. Maar uh, kijk naar de, naar de enorme groei van webwinkels inderdaad. Ja. Uh, wasmachines, drogers, al die uh, leegstand in die... Uh... In die winkelstraten zitten we natuurlijk in sectoren uh, die lijden onder het internet. En, en juist in die sectoren gaat het dus online heel erg goed. Ja, maar het starten van een online winkel uh, vergt weinig uh, investering. Nou, Minder van, dan in een, een, een winkel. Op, op welk niveau je doet. Overigens denk ik dat de combinatie uh, ook heel goed kan werken. Want als je kijkt naar Apple, dat het natuurlijk een bedrijf is dat bij uitstek alleen online zou kunnen verkopen. Dat, ja. dat zet toch enorm veel geld om, ook in zijn uh, reguliere winkels. Maar verwacht je niet dat op een gegeven moment... Uh, kijk, Apple heeft ook een hele grote uh, design toeslag, zal ik maar Zeggen. Hè? Mensen ja. hebben dat lang gekocht, ook omdat het mooi was, ook omdat het goed functioneerde, maar ja. ook omdat het mooi was. Mooi je kan ook denken, nou ja, moet je horen, ja, ik heb, ik heb hier een, een iPad liggen, ja. maar voordat die stuk is, uh, koop ik geen nieuwe. Nou, dat is het aardige nou juist dat we eens slagen om mensen dat wel te laten ja. doen. Ik heb hier overigens een iPhone en een oude Ja, maar hoe ik, is dat dan dan mogelijk ik, ik, in ik een crisis? vervang goed werkende apparatuur niet, uh, niet zo snel? Nee. Maar uh, nee, dat is toch een... Ja, gadgets is, dat is wel een beetje een aparte uh, tak van sport wat ja? dat betreft. Ja, tuurlijk. Maar je ziet, je hoeft niet alleen naar gadgets te kijken. Maar als, er nog, als de kijk, maar, geen geld meer Kijk hebben, het naar, gaat naar, naar, om... naar, naar de schoenenindustrie. Ja? Er wordt toch steeds meer schoenen online verkocht. Terwijl je vroeger toch dacht van ja, die dingen moet je passen, die moet je voelen en dergelijke. En dat gaat toch heel erg goed. Ja, maar het is de vraag in hoeverre uh, IT-bedrijfjes daar dan uh, heel veel aan kunnen we, verdienen. Voor alle duidelijkheid, wij, wij, wij doen niet alleen IT-bedrijven. Uh, wij hebben bijvoorbeeld nu een bedrijf uh, in huis in Amsterdam. dat heet Alive Shoes, een Italiaans bedrijf waar je zelf je schoenen kunt ontwerpen... en als je ze dan uh, per dertig paar afneemt... wat met name voor bedrijven en dergelijke... en voor evenementen interessant is... Ja, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan kan je die daar kopen. En dat gaat heel erg goed. Dus wij doen veel meer dan alleen IT. Als het maar internet gerelateerd is, ja, dan zijn ja. wij geïnteresseerd. Ja, ja, ja. Nee, maar Ik vraag me af uh, in hoeverre die trend van... dat men toch gadgets blijft kopen... ondanks de crisis, hoe lang die nog doorgaat. Kijk, want mensen zullen toch uh, uh, ja, voorrang nou, geven... Het gaat ah. natuurlijk niet alleen om gadgets... Kijk, de echte trekker bij internetwinkelen is, is mode. He, dus voor iedere, bijna iedere internetwinkel uh, die daarin zit, is dat, is dat de echte trekker. Ja. En, en dat de, de, denk je, zit je ook altijd. Het een van commissarissen van Weerkamp, dus dat, ja, wordt, dat weet ik jij. ben ja. mede-eigenaar, dus ik, ja. ik zit daar al, al heel lang in. Maar je ziet dus, en, en dan zeggen we waarom dat die winkels steeds verder achteruit lopen, is dat er steeds meer mensen gaan internetwinkelen. En ze geven ook steeds meer per keer uit. Dus dat holt die winkelstraten uit. Dus daarom moeten degenen die die winkels daar hebben... goed nadenken hoe ze zich nou gaan positioneren. Maar je hebt dus uh, ja, de dingen als mode... is dan uh, bij WKM bijvoorbeeld de helft. Laat ik, zo, laat ik het zo formuleren. Dat lijkt mij een verplaatsing van, uh, van omzet... Van, van de winkelstraat naar internet. Ja. En daarmee heb je natuurlijk nog geen uh, groei van de economie. Nee zeker, niet. nee, zeker niet. Maar het is voor de winkelstraten, want daar begonnen we mee. Dan ja, ja. is het natuurlijk een mistroostig gezicht al die lege winkels. Dus de, de gemeenten moeten ook dus mee gaan denken... Hoe lossen we dat nou op hè? met uh, bestemmingen en zo? Weet je? Die, die winkels kun je ook een andere bestemming geven en dan kun je er misschien weer wat mee. Dus uh, die winkeliers en gemeenten en zo moeten er samen over gaan nadenken. Ik denk overigens dat die iPad die jij net uh, aanwees, dat de groei daar enorm blijft. Omdat je ziet dat mensen toch hun computers steeds meer aan het vervangen zijn door, door een iPad. Ik vind een I iPad of een tablet, moet ik eigenlijk zeggen, mm. uh, niet een gadget. Dat is gewoon een gebruiksvoorwerp wat je heel hard nodig hebt, zeker in een tijd waarin je steeds meer online gaat doen. Ja. Um, uh, daar houden jullie ook mee bezig met het start-up uh, bootcamp... Um... In Amerika lijkt er eigenlijk toch nog steeds meer... vooral Silicon Valley dan, hè, Californië. Ja. Dat, dat, is helemaal, dat bruist helemaal van de, van de internetactiviteiten. Ja. Uh, wa, wat zijn daar gunstiger voorwaarden dan in Nederland of in Europa? Ja, ten eerste, Amerikaanse het... investeerders zijn veel meer bereid... om in een heel vroeg stadium, als ze ergens in geloven... in de ondernemer geloven en in het idee... om daar echt substantieel geld in te stoppen. Dat is bij ons toch uh, wel groeiende, maar nog lang niet zo ver. Uh, waar wij in, in Europa erg onder lijden... is natuurlijk het simpele feit dat we een versnipperd de markt zijn. De regelgeving in elk land is, uh, is anders. Een uh, praktisch voorbeeld waar wij in Nederland mee te maken hebben is dat visa verlopen. We hebben Amerikaanse start-ups uit Silicon Valley die zich bij ons gemeld hebben, die bij ons mee willen draaien. Maar die moeten na drie maanden moeten ze Nederland uh, uit. Onze, on onze visum uh, wetgeving is gewoon heel erg ingewikkeld. En uh, je hoorde nou, er, er net parken. in deze... In, in, zo, hoor. Ja, en je hoort er net in deze uitzending van ons wekers over belastingmaatregelen uh, en belastingvermijding uh, laat mm -hmm, ik het zo mm -hmm. uitdrukken. Uh, wij hebben fiscaal uh, een aantal regelingen niet, die men in Engeland bijvoorbeeld wel heeft. In Engeland is het heel interessant om in een start-up start te investeren, omdat als het misgaat, je, je investering gewoon mag aftrekken en allerlei subsidieregelingen daar wel gelden, die wij in Nederland nog niet hebben. Ja, dus lastig dus dus dus belastingdien zou in Nederland wel wat gunstiger kunnen worden ten gunste van kleine ja, ondernemingen. maar ik vind sowieso dat het ondernemers die een bedrijf beginnen in Nederland, niet alleen onze start-ups veel makkelijker zouden moeten maken. Neem bijvoorbeeld, de, als je een bedrijf begint, het eerste wat je moet doen, in no-time heb je een blauwe brief in je, envelop, in, in je BTW-nummer. BTW. btw. Eh, <laughs> ja. Terwijl die bedrijven in eerste instantie nauwelijks wat, wat, wat verdienen. Nauwelijks wat omzetten. Dus zeg nou eens gewoon jongens, de eerste twee jaar... tot een bepaald om, omzetniveau schaffen die BTW... en het invullen van al die formulieren maar, gewoon nou, is dan af. Dan ga ik meteen even rekenen, want dat scheelt dus een paar miljard. Dan moeten we eventjes... Dat scheelt een paar miljard in positieve zin. Want nu zit je gewoon met een enorme administratie... van bedrijfjes die, die eigenlijk nog niets te melden hebben op BTW-gebied. Dus laat dat nou gewoon de eerste twee jaar even weg. Ja. Um, uh, Internetbeveiliging... Is ook hot natuurlijk. Fox ja. IT als scheepbouwer is daar, is daar als mede-eigenaar mede -eigenaar bij betrokken. Um, we hebben ook het schandaal nu, Prism. De Amerikaanse geheime <kuggen> dienst kijkt met heel veel internetverkeer mee. Uh, in hoeverre raakt dat aan het werk van Fox IT? Kan Fox IT ook bij al dat soort gegevens? Nee, wij, wij hebben opdrachtgevers. En uh, we hebben wel de, de overheid, en AIVD en Defensie en, en bedrijven als opdrachtgevers. Maar bedoel, ja. wij, uh, wij zijn geen opsporingsambtenaar. die dus, uh, uh, laten we zeggen, voor de overheid uh, zitten mee te kijken bij, uh, bij dit soort dingen. Dus maar, jullie beveiligen het verkeer van dat soort klanten? Ja. Maar kijken niet in opdracht van die klanten mee of leveren. Ja, software? wij kijken mee met internetbetalingsverkeer. Maar ik, we hebben het hier over, laten we zeggen, het, het bespioneren van bedrijven en. Uh, en Burgers. particulieren. En uh, ja, dat is, dat is dus niet onze opdracht. Dat mogen we alleen overheidsdiensten doen. Maar ik, ik, volgens mij is het wel, laten we zeggen, wordt het nu wel wat overdreven. Hè. Er wordt uh, al jaren uh, afgeluisterd op uh, telefoon en internet. En als er aanleiding toe is. En uh, deze jongeman die dat nu heeft gedaan, die heeft overigens, uh, als je hem hoort, een, uh, is het een heel oprecht verhaal. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, als, als, er, als we een hardloopwedstrijdje hebben... en er liggen wat bommen en mensen worden opgeblazen... Ja. dan willen we allemaal dat die gegrepen worden. Ja, maar die en, waren nou juist niet in het vizier gelopen door al dat... Nou, die waren uh, wel, wel in het vizier, maar weer niet opgepikt. Maar je moet wel... Kijk, je, je hebt heel veel criminelen in die, in die internetwereld. Je hebt gewone criminelen, je hebt idealisten, je hebt uh, pubers... en je hebt terroristen. En die zitten allemaal in dat veld. En als wij willen dat we een beetje in de, in de peiling hebben wanneer daar wat misgaat... kunnen we de politie niet met één hand op de rug laten vechten. Dus je moet, als je tenminste terroristen en zo tijdig wil oppikken... Ja. Ja, moet je de politie mandaat geven om daar op gelijke voet te proberen ze op te sporen. Maar dat verklaart natuurlijk wel de uh, herleefde populariteit van George Orwell, hè? Ja, Dit nou ja goed, dat, is een, uh, dat is wel erg lang geleden hoor, 1948... Het dat is lang niet geleden, maar, maar wat hij beschrijft, dat komt steeds dichterbij. Nee, zeker. Nee, maar ja, goed, is, er zijn zekere parallellen. Maar ja, Big Brother is watching you. En dat... Uh, dat is gewoon en, zo, zeg je? Ja, dat, dat is zo, maar laten we zeggen, we moeten er even van uitgaan... dat dat met een goede reden gebeurt. En ja, maar als, dat, als de overheid dat doet, zal er ook wel eens iets fout gaan. Maar wat wil je nou? Wil je die, die, al die verschillende groepen die de maatschappij willen aanvallen... wil je die bestrijden of wil je die hun gang laten gaan? Dat, dat is toch een beetje het dilemma. En ik, ik snap alle privacy-discussies ook. Maar ik wil dus ook graag, als er de mensen ergens bommen gaan leggen, dat dat misschien voorkomen wordt. Tien voor twee geweest. Tijd voor uh, de boeken aanschuiven. Met Micha Blok, einddirecteur van dit programma Tross in Bedrijf. Jij leest altijd drie managementboeken, althans de achterflap. En eentje ga je dan echt lezen, want die twee anderen. Dat zijn afvallers. Dat zijn afvallers. Keihard. Welke vallen eraf? Um, laat ik beginnen met Frans de Groot. Schreef het boek Bitsing. Niet te verwarren met bitching. Want vrouwen boek? hebben. Ja. <laughs> Vrouwen hebben geen handboek nodig om te leren hoe ze iemand moeten afkatten. Maar dit is Bitsing. Bits is weer zo'n heerlijke afkorting die staat voor bekendheid, imago, traffic en sale. Hiermee kun je omzet, groei en rendement behalen. Resultaat gegarandeerd staat er. Oh. Nou, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor als dat al op de achterflap staat. Waanzinnige plannen en hoe ze te realiseren van Marcel van Driel. Vertelt wat de basisvoorwaarden zijn voor een geslaagd project. En laat anderen aan het woord die een waanzinnig plan op hun naam hebben staan. Stapje voor stapje van go naar goal. Oh. Nou, een onderwerp wat ik vaak tegenkom bij managementboeken. Ik heb altijd het idee dat als mensen zo eigenwijs zijn... dat ze een waanzinnig plan hebben bedacht... dat ze dan ook zelf wel weten hoe ze dat het beste kunnen uitvoeren. Daarom gekozen deze week voor de iPad-economie van Peter Sprenger. Op de achterflap digitale veranderingen razen door onze samenleving... en scheppen een nieuwe generatie consumenten... De iPad is het symbool geworden van de elkaar in de rap tempo... opvolgende digitale ontwikkelingen. Veertig digitale trends die iedereen begrijpt. Oftewel digitalisering voor dummies. Nou, waarschijnlijk niet aan de heren aan deze tafel besteed. Ja, maar um, ik wel, hoor. <laughs> maar in het boek staan bekende digitale trends... die zelfs beter wel kennen... zoals social network, streaming en online shopping. Maar je vindt ook de wat minder bekende termen... die het goed doen op verjaardagsfeestjes... om indruk mee te maken. Zoals disruptive technology... Nou, soms wordt een technologie geïntroduceerd die zo vernieuwend is... dat die de hele markt op zijn kop zet. Uh, bijvoorbeeld WhatsApp, daar kan de heer ik al over meepraten. En um, die disruptive technology zorgt ervoor... dat steeds meer bedrijven kampen met innovators dilemma... Uh, snelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat verdienmodellen minder lang meegaan. En dan sta je als bedrijf voor het dilemma van wat moet ik doen? Moet ik heel veel geld gaan besteden om te gaan innoveren? Uh, om als eerste in mijn sector de boel om te gooien? Of ga ik afwachten en kopiëren wat andere mensen gaan doen? Ja, maar dat, dat, dat zie je ook denk ik wel veel. Hè? Dat er toch heel veel wordt afgewacht. Ja, soms te lang. Ja. Uh, bijvoorbeeld in het geval van KPN uh, uh, wat natuurlijk WhatsApp en Skype had moeten zien aankomen en in het geval van TomTom Tom, wat natuurlijk Waze had kunnen zien aankomen en misschien zelf met een gratis versie had kunnen komen en in het geval van de kranten die veel te lang hebben gewacht om de switch naar online te maken zo kunnen we nog een, een paar uur doorgaan ja, over, het over geval denk van de free zonder die, uh, nee zeker niet maar kijk, WhatsApp vind ik niet echt een disruptive technologie uh, Change. internet was dat, mobiel mobiel uh, communiceren was dat en ja, dat zeggen WhatsApp-achtige veranderingen. Die ja, die zijn er, zijn er heel veel geweest. Ja. Van uh, analoog naar uh, Dus het voldoet digitale. niet helemaal aan deze definitie, maar het is wel iets nee, dat, ja, dat, dat, dat ja, zeg ja, maar ja. om de provider heen uh, gratis communiceren. Ja. Dat, dat heeft KPN niet helemaal goed ingeschat destijds. Nou ja, wel goed ingeschat, maar op een gegeven moment is dat dus sneller gegaan dan gedacht. Ik maar, vond het wel bijzonder dat ik van de week een, een reclame zag waarin KPN met 4G adverteerde, het, het snelle internet, omdat je daar zo goed mee kon Skypen. Toen dacht ik, ja, de the times they are a changing. Nou ja, dat ja. is natuurlijk. Dus nee, maar. KPN heeft zich nu wel aangepast. Ja. ja. Nee, maar dit wil zeggen, is een, uh, veranderingen à la, uh, WhatsApp en Skype zijn dus voor, ja, ook voor een bedrijf als KPN, dus relatief klein. Hè. Dus uh, wat echt groot is, is uh, bijvoorbeeld investeringen in glasvezel en dat soort dingen. En uh, ja, die, uh, die veranderingen die je dus hebt van uh, ja, uh, wel televisie, geen televisie, uh, sms uh, enzovoorts. Ja, die heb je de hele tijd. En ieder jaar moet je daar weer zorgen dat je dus dan een erg andere organisatie hebt die daarop inspelt. Ja. Nou ja, ook als groot bedrijf moet je daar ja. dus wel in mee ja, gaan. Ja, Niet zeker. afwachten. Nee, Nee. Maar er zijn er wel veel ideeën. Je moet als groot bedrijf de mensen die anders denken in je organisatie in deze tijden... die moet je koesteren. Dat zijn de mensen die met innovaties durven komen en dergelijke. En die ja. moet je dus niet afstraffen als dan een idee misschien een keertje niet blijkt te werken. Innovatie betekent dat je echt vanaf de entree waar je binnenkomt bij de portier... tot aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen eigenlijk... dat je echt moet kijken, ben ik nog wel goed bezig? Ja. Want een mooi voorbeeld, ik hoor de laatste dat alle commissarissen van de KLM... die mogen gratis vliegen, die zitten allemaal voor in de class naar elkaar nemen. Terwijl tegelijkertijd zie je dat Ryanair en, en de EasyJets van deze wereld... op een enorme manier, de, Ryanair is nu meen ik de meest winstgevende luchtvaartmaatschappij van Europa. Denk je bij jezelf, hoe is dat mogelijk dat een, een, een partij als KLM Komt zoiets laat gebeuren? Weet je, en dat is innovatie, is echt continu bezig zijn met de vraag van... Hoor, ben, ik, ben ik wel, zit ik nog wel op het juiste ja, spoor? Ja, ja, dus en ja, met zet wat die managers eens een keer in de, in de toeristklaas. Ja. Met de knieën opgevouwen. Ja. Dan uh, weten, ze wat Achterin, wat, uh, weten ze meteen ja. hoe het product is. Maar het is wel grappig dat je dit pleidooi houdt. We hebben eerder ook de schrijver gehad, heet het die Sam Boekhout? Uh, ja. Zal ik zijn naam goed? Samhout. Ja. Uh, ja. uh, die ook zei van, uh, ja, koester inderdaad dat soort dissidente geluiden in je organisatie. Hè? De middelmanager moet in opstand komen tegen de top. Nou ja. uh, maar er zijn toch maar weinig bedrijven waarin dat daadwerkelijk gebeurt. Hè? Ja, en, dat, uh, en, en daar zie je dus ook dat als je dat niet doet... dat die bedrijven in de gevarenzone gaan komen. Maar uh, als een bedrijf groot wordt, dan wordt een bedrijf uh, log. Uh, en dan krijg je dat soort situaties. Dus je moet daar continu mee bezig zijn. Hoe heet dit boek? Het boek heet De iPad-economie: 40 digitale trends die iedereen begrijpt. En aan het eind is nogal grappig: een vooruitblik op het leven in 2032. En de auteur die stelt dan de vraag: wordt het leven er mooier en leuker op? Hij maakt zich daar een beetje zorgen over. Oh, oké. Okay. Hij ja. denkt niet meteen van ja. Nee, want hij denkt van, nou, er wordt wel gezegd dat uh, de mensheid, uh, dat we allemaal sli slimmer worden, maar er zijn natuurlijk ook angsten van, nou, dat er een tweede brein is, die intelligenter wordt dan dat wij zijn en die de ja. controle gaat overnemen. Nou ja, je ziet op verjaardagen al mensen helemaal altijd voorover, die kijken elkaar niet meer aan, die zitten voorover gebogen op hun. Uh, 100, uh, 100, uh, een gemiddelde uh, smartphone wordt 150 keer per dag door een gebruiker bekeken voor allerlei zaken. Maar 150. als je nou gewoon kijkt naar 20 jaar geleden en nu, hè, 20 jaar geleden had je dat allemaal niet. Dan op zich zijn al die digitale dingen eigenlijk vind ik eerder een vooruitgang... dan dat je nou zegt, jongens, daar is het allemaal minder van geworden. Michel Blok, dankjewel voor jouw boekenoverzicht. We gaan nog even kijken naar de maandag. Wat gaat Ad Scheebauer van Fox ik IT ben, doen? Ik uh, ben maandag bij Fox IT, daar heb ik een aantal afspraken. En uh, s'avonds heb ik nog een afscheidsdienetje. Ja, van wie? Van een oud-collega. Oud van KPN? Nee, van TNT. Van, t van TNT nog? Ja. Uh, wat, voor, wat staat er op het menu, wil ik dan altijd weten? Nee, ik zou het niet weten. Ik ben één van de gasten. Wat gaat Ruud Hendricks uh, maandagochtend? Uh, maandagochtend heeft hij een uh, vergadering van de Raad van Commissarissen... van Theodor Gielissen Bankiers, waar ik commissaris ben. Daarna gaat hij media zaken bij BNR presenteren. En daarna heb ik nog uh, een presentatie van mijn boek, I'm Hungry... dat ik met Patrick de Zeeuw geschreven heb, over innovatie overigens. Ja, ja. Dus uh, dat is de maandag. Juist, zo ziet de maandag van Ruud Hendricks eruit. Hartelijk dank dat jullie hier waren, Ruud Hendricks en Ad Scheepbouwer. Ex-KPN tegenwoordig Fox IT. Na het nieuws van twee uur, de Tros Autoshow met Carlo Brans en Henry Stolwijk. En die hebben een rijimpressie onder andere van de Volvo V60 plug-in hybrid. En nog over zonnendaken. Het gaat toch even met de auto's te maken? Ze, ze verbreden dat programma steeds verder. Hè? Straks gaat het over energie, zonnendaken in auto's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 De Bijenstichting organiseert daarom een landelijke telling. De kust wordt versterkt en de Hondsbosse-zeewering wordt het Hondsbosse-strand. Maar waar moeten de steenlopers heen? Met Frater Witty Brordus in de beeld. Ja, en met onze vaste fenolijn-beller Frater Witty laten we een zeldzame vlindersoort los. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. vogels. Het nieuws van alle kanten.